Zeven uur Raymond Remer met het De welvaart van Amerika moet rusten op de schouders van een groeiende middenklasse. Dat zei president Obama in zijn inaugurele rede direct nadat hij voor de tweede keer was beëdigd. Hij riep Amerikaanse politici op hun tegenstellingen te overbruggen om de economische problemen te lijf te gaan. Ook kondigde Obama aan dat de Verenigde Staten moeilijke keuzes moeten maken om de kosten van de gezondheidszorg en het begrotingstekort terug te dringen.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 Ik denk dat hij een goede voorzitter wordt, zei hij. Er moest nog wel een klein voorbehoud worden gemaakt voor de benoeming. Omdat Frankrijk eerst de visie van de Nederlander... op het economisch en financiële politieke gebied in Europa wil horen. Dijsselbloem zal zijn visie tijdens die bijeenkomst geven. In Oostenrijk zijn bij een botsing tussen twee treinen 41 mensen gewond geraakt. De botsing was in Penzing, niet ver van de hoofdstad Wenen. Vijf van de gewonden zouden er slecht aan toe zijn. Onder hen is ook de machinist. Het ongeluk gebeurde in de spits rond kwart voor negen vanmorgen. Een kapotte wissel wordt als oorzaak genoemd, maar er zijn ook berichten dat het een menselijke fout was. In de Nieuwkoopse plassen is waarschijnlijk de 58-jarige Schaatser uit bodegraven gevonden, die sinds gisteren wordt vermist. De man was gaan schaatsen over de plassen naar de Woerdense verlaat. Volgens de brandweer is het lichaam onder het ijs gevonden. Gisteravond om 6 uur werd een grote zoekactie op touw gezet... nadat de man als vermist was opgegeven. En dan het weer. In het noordoosten nog wat sneeuw. Later wordt het droger. In Limburg kan vannacht nog wat sneeuw vallen. De minima liggen tussen min 2 en min 7. Morgen overwegend bewolkt en plaatselijk wat motsneeuw... met temperaturen rond het vriespunt tot min 3. De dagen daarna aanhoudend koud met in de nacht toenemende kans op strenge vorst. Dit was het NOS Journaal. ABB verkeersinformatie. In het noorden van het land en in Noord-Holland is het plaatselijk glad door sneeuw. En we krijgen ook berichten over ijzel. Elders in het land zijn vooral lokale wegen af en toe glad door sneeuwresten en bevriezing. In het noorden, dan vooral op de A7, en de A28, zorgt die, uh, die gladheid ook voor problemen op de snelweg. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven-Maastricht. En daarom een lange file tussen Sint-Joost en Roosteren van 7 kilometer. Twee rijstroken zijn al een tijd dicht. Omrijden, dat kan eventueel via Venlo. Op de A7 Zaandam-Hoorn, ook toch een ongeluk tussen Purmerend Noord en de afrit Avenhoorn, 4 kilometer. De rijstok is daar dicht. En de laatste opvallende file staat op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Na een ongeluk eerder vanavond, tussen Kroop het -en, en Heerde nog 4 kilometer.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 En Ik ben Cornelis, werk je in Drachten en ben het vijfste aanspreekpunt voor ondernemers op het gebied van telecommunicatie. Zoals wie Ben er dan af 40 collega's door heel Nederland. Voor service en advies en maat we u op u terug in de Foto van Winkel. Kies Jean Paul of Cornelis of een van de andere zakelijke specialisten in de Foto van Winkel bij u in de buurt. Easy. Kijk op Vodafone.nl slash zakelijkspecialisten. Power to you, Vodafone.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een geboren en getogen Zutvenaar met Turkse roots... die de Nederlandse theaters heeft veroverd met een reeks voorstellingen... over zijn Turks-Nederlandse familie. En nu sluit hij deze serie af met Someday My Prince Will Come... over het huwelijk van zijn zuster met de man van haar dromen. Een Turkse bruiloft in Istanbul met... Alles erop en daaraan. Hier is Sadet in Uw presentator is Frank van der Linden. Uh, Sadetin, waarom ben jij zo'n hypocriete eikel? Uh, omdat ik. Uh... Goeie vraag, waarom? Ja, want ik vind dat ook soms, denk ik ook. Van, ja, dat ik, uh, ik, ja, ik, ben, uh, ik, ben uh, ik ben af en toe uh, best een schmiecht. Maar ik denk dat dat heeft te maken met uh, de omstandigheden die... Uh, die uh, uh, ik denk dat het te maken heeft met het moment en de plek en de familie... waar en waarin ik ben geboren, uiteindelijk. Verklaar je nader? Ik ben uh, geboren in Zutphen, zoals zojuist werd aangekondigd, in 1982... op de 20 e van april, en... Ik uh, kom uit een Turks migrantengezin, een arbeidersgezin. Arbeidersmigrant, mijn vader kwam in 74. Mijn moeder in 76, ik ben in 28 geboren. En wat er toen vervolgens allemaal gebeurd is... is dat ik mede, doordat ik een jongetje, een jongetje was... en uh, een jongetje dat aardig uh, bij de hand was... en een, uh, een aardig babbeltje had en ook best kon leren... dat ik op plekken kwam uh, waardoor ik... Uh, wat gemakkelijker door het <laughs> leven nog, ik, heb kunnen stappen. Ik, ik weet nog steeds niet waar je, waarom je een hypocriete eikel nou, ik, nee, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Nou ja, ik, ik, ik, ik gebruik hypocrisie wel heel veel in mijn werk. Hmm. Dat ik uh, mezelf op de korrel neem. Uh, dat ik uh, er niet voor terugdijns om mezelf maar, even voor lul te zetten. Maar waaruit zou dan het schijneilige bestaan in jouw geval? Dat je het ene zegt en het andere doet? Dat of? ik in uh, de vroegere jaren... Uh, ik, volgens mij gaan we daar zo uh, opkomen... dat ik in de vroegere jaren van mijn leven uh, aardig heb kunnen profiteren... van het feit dat ik een uh, jongen was, een Turkse jongen... in een omgeving waar niet zo heel veel Turkse jongens waren. Ik denk dat het uiteindelijk met ja, terugwerkende en, kracht daarmee te maken heeft. Wat deed je heeft. dan? Ik deed op zich niks speciaals. Het, uh, het, ik maakte daar geen misbruik van of zo. als je dan terugkijkt... Ik, ik je, even door, want ik heb nee, werkelijk nee, nee, nog geen, geen clue wat jou nou tot die hypocriete eikel zou maken. We komen allemaal nou, uit een familie. Nee, als je puur objectief zou kijken, dan zou je kunnen zeggen... nou, die heeft wel, uh, heeft wel veel van de vrucht kunnen, kunnen eten. Zo, ja. so, wat doen we allemaal? Is er uh, niks mis mee? Ja, daar is op zich niks mis mee. Maar ik uh, sta daarbij stil en kijk daarnaar. En ik zie dingen. Ik zie bepaalde dingen die je in eerste instantie nou, niet zou willen. Heerlijk heen. raadselachtig begin. We hebben ja. gewoon nog 50 minuten. Leuk. Daar is kunststof voor van de NTR op Radio 1 van maandag tot en met donderdag. We gaan dat achterhalen. Ja. In alle rust ja, gaan we achterhalen waarom, waarom dat zo zou zijn. Dat hypocriete eikelschap. Laten we het op die term houden. Uh, hoe dan ook, je hebt een prachtige voorstelling gemaakt, moet ik zeggen. SomedayMyPrinceWillCam.com. En als je handelsblad schreef: Ondanks de schrijnende thematiek is Someday My Prince Will Come ook top-amusement. Dankzij de humor. De vaart van de verteller en dankzij de sedists. Die niet alleen de fantastische muziek verzorgen. Maar ook een reeks hilarische Turkse typetjes neerzetten. Moreel verwarrend en vermakelijk. Ontregelend en ontroerend. ijzersterk. Hoogtepunt vond ik zelf toen ik afgelopen zaterdagavond in Alkmaar keek. De scène waarin jij jouw zus speelt. Met uh, ja, die aan. Wat, wat is het moment geweest dat je dacht... ik, ik ga dat doen, ik ga die bruidsjurk aantrekken? Dat, dat was niet een kwestie van ik moet die bruidsjurk aantrekken. Dat was een kwestie van dat meisje moet, moet aan het woord komen. Dat meisje moeten we horen om, het, om de boog te kunnen maken met het publiek... om daaruit te kunnen komen, om de catharsis te kunnen bereiken. Het mocht niet alleen over haar gaan. Nee, nee, Nee, want we waren ons er volledig bewust van dat we... Uh, vier mannen op de vloer en één mannelijke regisseur en co-auteur. Uh, uh, ja, wel grappig hè, dat we iets over een meisje maken en ze is er niet. Ja. Dus dat was meteen van, ja, maar ze is er wel. Let op, ze is er gewoon. Ze is er de hele tijd. Ja. Wat het bizar genoeg tot uh, een, een voorstelling maakt... die aan de ene kant masculin is... Ja. Hè, want het, de energie die kolkt door die zaal met die, met die muziek van de c uh, werpt je over de bühne heen. Uh, soms in, in de schoot van het publiek, letterlijk. Ja, ja. Uh, en uh, Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... is dat eigenlijk een hele feministische voorstelling. Ja. Want uh, het, het oogpunt van, uh, waaruit u wordt gemaakt is vrouwelijk. Ja. Is vanuit haar hart haar ja. hoofd. Het is ook haar verhaal. Het is... Uh... Kijk, je hebt natuurlijk uh, af en toe dat je met theater het verhaal een handje moet helpen. Dat je dingen, mm, beetje zo, beetje dichterlijke vrijheid moet nemen. Maar ik ben uh, in september met Casper uh, van de Putten naar Turkije geweest. Op bezoek bij mijn zusje. Met ja. de Op bezoek bij mijn zusje geweest. En zij heeft ons het hele verhaal verteld. Ze heeft het, echt, uh, het is echt opgetekend uit haar mond. Zeg maar. ja. Oké, okay, ook over dat bezoek uh, aan Istanbul ja. valt nog een hoop te wisselen. Mm -hmm. Hashtag radiokunststof. Uh, voor uw reacties en www.radiokunsthof.nl. Uh, als u wilt mailen, ga dan even naar het gastenboek. Zou um, dit in... Op de tegel zou zomaar kunnen komen te staan... je moet sterk zijn om je grootste geluk te kunnen dragen. Ja. Sleutels in uit de voorstelling. Ja. Wat ligt daar voor gedachten achter? <tijd> Dat je... Je moet toch pit tonen op een bepaalde manier. Je moet toch de hand die je... Ja, ik gebruik liever de, de, de speelkaart metafoor. Dus dat je, alsof je aan het kaarten bent en je krijgt de kaarten gedeeld van de dealer. En je ziet: oh, ik heb deze kaarten. Hmm, ik kan passen, maar laat ik even kijken hoe ver ik hiermee kom. En volgens mij linken die twee. Volgens mij klikken die twee bij elkaar. Dus je moet gewoon niet opgeven. En dat is wat zij heeft gedaan. Uh, ja, t, ja, het klinkt allemaal heel zwaar natuurlijk. Een hele zware ja. thematiek en ze is naar Turkije gegaan. Maar het is een uh, lichtvoetige voorstelling, vind ik zelf. Het Zeker. is heel erg vanuit de, vanuit de lichtheid. En er zitten een aantal knelpunten, pijnpunten... waar je even mag bloeden. Maar uh, je moet, uh, zoals zij heeft gedaan... ja, schouders eronder. Eh, maar ze mochten natuurlijk eigenlijk niet. Hè. Dat hoor je ook in dat liedje, in die voorstelling. Sister, please don't go. Little sister, don't go. Ik dacht dat we dat gingen draaien. Nee, gingen... Someday My Prince Will come. Oh, we gaan we Someday My Prince Will Come draaien. is ook mooi toch? mooi. Ja, ja? Dat is een mooi Leid dat even in. Uh, someday My Prince Will Come. Uh, dat is een lied uit uh, Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen... uit 1937... Uh, waarin uh, Sneeuwwitje, het bekende personage uit het sprookje... zingt over een prins die ooit zou komen... en haar mee zal voeren naar haar kasteel. Ja, nou, En dat is toch de reden... Uh, dat jouw uh, zus uiteindelijk naar Turkije ging. Want daar woonde die prins. Ja, klopt. Zo klopt alles toch in één keer weer. Hm. Ja. Dat is het. Meer is er niet voor nodig. Het is juli 2005. Mijn zusje heeft... We zitten hier allemaal bij je. Een beetje te, vrijdag het verzoek, hè? Ik krijg vrijdag het verzoek kan de, de geluidsopname. Dus ik heb ja, er ook uh, Dit is uh, zaterdagavond uh, gedraaid <laughs> in Alkmaar. Het komt recht uh, uit de voorstelling. Het geeft een indruk. Het geeft een indruk. Um, laten wij All in the Family uh, uh, beginnen. Mm -hmm. uh, waarom kwam jouw vader in 1975 eigenlijk naar Nederland? Uh, om uh, geld te verdienen. Zo plat was het. Ja, hij is meegekomen met zijn vader, die uh, op en neer reisde. Uh, mijn familie komt uit Trabzon, dus noord, uh, noordoosten van Turkije aan de Zwarte Zee. En uh, ja, die, ja, ze hadden niks. In de, dus ik heb wel eens aan mijn vader gevraagd, van, wat, deden jullie, uh, wat deden jullie eigenlijk? Nou, in de lente deden we dit, in de zomer deden we zus. In de winter gingen we hout om de kachelbranden te houden. Dus de, hè, bergen, koud, geen eten beschrijf dat dorp eens wat nader, want je zult daar geweest uh, zijn. Ja, ja, zeker, zeker. Uh, dat, uh, je moet denken aan de Zwitserse Alpen, maar dan met Turken. Dus uh, de <lacht> Alpenweiden en de bergtoppen en de koeien ja. en uh, in de zomer met de koeien de Alpenweiden op en de winter uh, luiken dicht en uh, warm blijven. Dus zo. Ja, ja. ja. Nou, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt: nou, <lacht> echt, op, op, echt. op naar Nederland. <lacht> um, hoe vestigde hij hier zich? Uh, mijn vader is uh, begonnen in uh, Genep, Nee, Venray. daar kwam hij de grens over. En toen is hij in Genep in de barakken terechtgekomen. Gewoon in de logementshuizen. Barakken is niet goed. In de logementswoningen. En uh, ja, wat ik net zei, ja, om geld verdienen. Dus het was puur om een jaartje te werken. En een zak met geld te vullen en terug te keren. En waar, en waar deed dus... hij dat? Mijn vader heeft van alles gedaan. Mijn vader die heeft uh, in de linnen, in de textiel, in de... Uh, op de, een lopende bandwerk schoonmaken. In een zinkfabriek heeft hij gestaan. Heeft van alles gedaan. En hoe, hoe praat hij nu over die tijd? Hoe herinnert hij zich dan? Uh, uh, best heftig, want hij was eigenlijk nog een kind. 16, 17. En uh, hij praat er ook wel met hele warme gevoelens over. Want uh, hij werd toch een beetje een soort de mannenwereld. Ja, hij was dan de zoon van die en die. Maar ja, hij sliep wel gewoon tussen alle... Ja, kerels. Volwassen, ah, gewoon tussen de kerels. Ja. Dus, dus daar kan hij wel leuk over vertellen. Ja, hij heeft daar wel mooie verhalen over. Veel, veel heimwee verhalen natuurlijk. Dus het is altijd een beetje... Dus melancholisch is natuurlijk ook als het erover begint. Maar leuke verhalen, goede verhalen. Dus dat ze elkaar ook uh, ja, beetnamen en dat, ze, ja, hè, dat soort... Uh... En, en hoe koos hij zijn bruid, zijn importbruid? Uh, mijn ouders zijn verliefd geworden in hetzelfde dorp. Ze komen uit hetzelfde dorp. Mijn vader schijnt een hele mooie jongen te zijn geweest vroeger. En uh, mijn moeder schijnt een heel mooi meisje te zijn. En ik heb mij laten vertellen, als het goed is luistert mijn vader mee... dat het moment dat ze elkaar ontmoeten, was... toen mijn vader peren aan het stelen was in de perenboomgaard van mijn opa. Zo mogen we dat horen. Ja. Hele geschikte peren ja. zo te horen. Ja. en uh, dus mijn moeder, die, uh, mijn moeder komt uit een familie van veel meisjes... En uh, als er dan wat was, dan, uh, dan pakten de, de meisjes een knuppel of een, uh, of een hooivork of wat dan ook. Ja. En ik heb mij ooit dat verhaal laten vertellen dat mijn moeder hem dus betrapte. En dat ze het niet over haar hart kreeg hem een, uh, een oorvijg te geven. Kijk, kijk, ja. en, en zij was dus al uh, uitgekozen, ongetwijfeld met instemming van de families... voordat je vader vertrok naar Nederland? Uh, mijn vader heeft haar... Even kijken, hoe heeft hij haar versierd? Hij heeft het via haar vader gespeeld. Dus niet gezegd van, ik wil met je dochter trouwen. Dus mijn vader en mijn moeder hadden dat eindje aan van... hé, hey, zullen we dat niet? En toen bleek dat hij uh, de vader van mijn moeder moest zachtmaken. Ja. En toen heeft hij hem dus op allerlei manieren geholpen. Gemasseerd. En ja, precies. En ook oh, kijk, ik ga ook naar Nederland, naar het Westen. en Dan ga ik heel veel geld verdienen. En uh, trouwens, dit is mijn vader, hij wil je wat vragen. Ja. hé, uh, hey, wat vind je ervan als we uh... Oké, okay, dus jouw moeder kwam op een zeker moment ook hier naartoe. Ja. Uh, waarom zijn zij gescheiden? Want dat be begon dus ontzettend idyllisch. Ja, dat begon heel mooi. Die zijn in de, in de jaren negentig gescheiden. Ja, waarom scheiden mensen? Ja, waarom scheiden mensen? Omdat ze op elkaar zijn uitgekeken. Omdat ze elkaar niet meer leuk vinden. Omdat ze een ander hebben. Ik weet het niet. Ze zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan. Is het op de een of andere manier gerelateerd, denk jij... aan ook de ontstaansgeschiedenis van hun liefde? Nee, ze waren echt verliefd op elkaar. Ze waren echt, dat was echt... Ik begrijp waar dit gesprek een beetje... Ik voel een soort mm -hmm. richting van het gesprek. Maar uh, uithuwelijken, dat is, in mijn familie gebeurt dat niet. Er gebeurt niet van, uh, hey, ik heb iemand voor je uitgekozen. Daar ga ik, dat, dat gebeurt niet. Nee, ik, daarom vraag ik het ook gewoon ja. open. Denk je dat, dat, dat het gerelateerd is eraan of niet? En jij zegt, dit is gewoon zoals het in elk huwelijk kan gaan. Ja. Die mensen die groeiden uit elkaar yes. en die zagen het niet meer zitten met ja. elkaar. Goed, um, dan, dan is er die, uh, die zoon... Dan is er nog een zoon mm -hmm. en dan is er een dochter. Hè? Yes. Ja. Uh, wat waren de, de leeftijdsverschillen tussen jullie? Mijn broer is van 77, ik van 82. Dus mijn broer is vijf jaar ouder dan ik. En ik ben weer drie jaar ouder dan mijn ja. zusje. Is hij ook de wijze oude broer? Mijn broer? Ja. <laughs> ik hoor enige verbaasd. Ja, mijn broer is echt de, de grote broer. Ja. Hij is echt de, de grote Turkse broer. Ja. Die ontzettend relaxed is. Maar uh, als je hem boos maakt, ja, dan geeft hij gewoon een kopstoot. Pardon? Bij, ja, bij wijze van spreken. Okay. Dus. Hij is, hij is wel, het is echt een... Uh, een, een Turk. Een, echt een Turk, ja. Maar echt een hele leuke, leuke, toffe gast. Maar ja, hij is totaal anders dan ik weer. En mijn zus is weer totaal anders dan ik ben. Wat doet hij? Mijn broer is bedrijfsleider van de koffieshopketen. Oké, okay. ja. en, ja. en, en je zus? En mijn zus die is nu aan het solliciteren voor, even kijken, meerdere functies. Maar ze mikt op het Australisch consulaat in uh, Istanbul om daar te gaan tolken, okay. omdat ze meer talen spreekt. En, en hoe kwam jij op de toneelacademie terecht? Uh, ik ben begonnen met... Uh, volgens mij was de eerste rol die ik echt speelde... was op de basisschool, speelde ik volgens mij Sinterklaas. Ik heb er nog foto's van, dus met een bezemstil. Was dat de... die christelijke school? Nee, dat was de zwarte school waar ik eerst op heb gezeten. Dus De school waar we Turkse les hebben gekregen eerst. Ja. En um, volgens mij is de echte liefde begonnen op de middelbare school, dat ik meedeed aan een schooltoernieuw. Daar is het begonnen en toen dacht ik: Jezus, dit is wel echt heel erg leuk. Op een gegeven moment citeer je ergens in deze voorstelling uh, de klasgenoten, ja. uh, die uitlegden dat ze op zondag het lichaam van Christus aten en zijn bloed dronken. En dan heb je dat mooie zinnetje: Nou, met zulke gasten moest je dus niet vukken. Ja. ja, ik begreep. dat was echt dat was heel raar natuurlijk dat ze. Want het was net, ik kwam net op die school dat je volgens mij de eerste communie... of het Heilig vormsel Moet je ja Dus, dus er was zo'n fase in die maanden dat ik daar net zat... dat dat heel erg aan de hand was. En dat ze heel erg zo een rosting nemen en, en, en, en dat ze daar dus over vertelden. En ik was de enige niet-katholieke jongen. Lichaam eten, dan moest je een stoere gozer zijn. Ja, ik vond dat echt... Ja, ik, dat waren cannibalen ja, ja, bijna. Maar <laughs> dan zit je in groep zes, hè, groep zes, zeven. Je denkt ja. van, wat is dit? ja. Hey, en die Toneelacademie, wat, wat zijn de herinneringen die prevaleren als je daar naar terug gaat? Ja, ik heb daar een hele goede tijd gehad. Hele tijd. Ik heb daar ontzettend veel vrienden gemaakt. Ik heb daar heel veel geleerd. Ik heb daar heel veel uh, geluk gekend. Ik heb daar heel veel met mijn hoofd geschud van. Uh, wat een onzin. Uh, nou ja, ik vind het risico met, uh, met kunst en met. Theater, of wat voor kunst, uh, kunstuiting dan ook... is het risico dat je gaat zweven. Hè? Dus dat je allemaal dingen gaat uh, uh, zeggen en denken. Over. Ja, en jij maakt hele concrete aardse voorstellingen. Denk mij ik, dat weet jij beter dan niet. Ja, ik ja, niet je niet. doet niet in abstracties... Ook wel eens tuurlijk. Ja, maar, maar het blijft toch heel erg vatbaar en volgbaar? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, ik wil je meenemen. Dat is de bedoeling. En laten we zeggen, uh, laar polaar, kunst om de kunst, dat... Hmm. Nee, dat, gebeurt dat nog? Niet jouw afdeling. Nou ja, goed, wat jij zegt over Maastricht, over, oh sorry, over, over de Tonnelacademie... dat lijkt toch heel erg in die hoek te zitten. Ja, maar vergis je niet, want je zit wel gewoon in een oud klooster... Dat is, dat is die toen elke keer in klooster en een weeshuis. Je bent afgesloten van de buitenwereld. Je zit van half tien ochtends tot half tien s avonds. Zit je daar met alleen maar dezelfde mensen. En je zit op een school. En je, je bent aan het, uh, aan het competeren. Je bent, echt aan het, je bent echt een ja. wedstrijdje aan het doen. Ja, ja, ja, ja zeker. Dat gebeurt. Dat gebeurt Ho, in... Hoe doe je dat als, als acteurs in spe? Een uh, wedstrijdje doen? Nou ja, dat je bijvoorbeeld niet kwistig bent door complimenten. Dat je niet... Oh, ik ben daar bijvoorbeeld... Op school was ik niet bezig met, uh, met, uh, met anderen. Laat ik het zo zeggen. Ik was vooral bezig met wat doe ik hier, wat wil ik hier uithalen. Ja, ja. En uh, wat, wat, uh, ikke, ikke, ikke. En later Lijkt denk je, je pas... er verdacht veel op de journalistiek, moet ik zeggen. ja? Nou ja, kan. Hey, en dan, dan, dan <coughs> komt er op op zeker moment dat, dat idee, ik meen 2008... als jij je vestigt in, de, in die toneelwereld om een vierluik te gaan maken. Je, je, ma je maakt vier voorstellingen... Uh, deze afsluitende voorstelling is het laatste stuk over jouw zussen. En die draaien rond immigratie, immigratie, rond religie, rond uh, identiteit. Uh, deel 1, uh, je, je moeder, meen ik. Ja. Ja. Wat ben je met haar gaan doen om die voorstelling voor te bereiden? Uh, om die voorstelling voor te bereiden... ben ik uh, vijf weken met haar door Turkije gereisd. Per trein, per bus, per boot, per vliegtuig, auto. Uh, alles met wielen, behalve een fiets. Hoe en, was dat om met je moeder? Ja, geweldig, geweldig, geweldig. En we zijn uiteindelijk naar het uh, geboortedorp van mijn ouders gegaan. Dus, uh, uh, dus een soort de reis die ze hebben afge afgelegd, maar dan in andersom. Andere, andersom. Ja, ja. Ja, hoe was dat? Ja, dat is heel grappig wat er gebeurt dan. Hè? Want uh, als ik bijvoorbeeld met mijn moeder hier naar de winkel ga... ben ik degene die het voortouw neemt. Ben ik degene die, wacht, ik vraag wel even, sorry, ik wil graag dat en dat. En daar was het totaal andersom. Ik hoefde daar bij wijze van spreken niks te doen. Alleen maar uh, het hotel regelen als er geen familie in die stad was. En voor de rest was het gewoon mijn moeder die zei, we gaan hier eten. Ja, dat is, Leuk. Dat, dat gebeurt. Dat... Leerde je ook andere aspecten van haar kennen? Je kwam maar als het ware een beetje een nieuwe moeder uit haar tevoorschijn. Uh, ja, ja, ja. Vooral op het eind van de reis. Toen we echt in dat dorp terechtkwamen. Want ik was daar. Kijk, 2008 was ik dus 26. En ik was daar voor het laatst geweest toen ik 8 was. Dus ik was daar 18 jaar niet geweest. En zij kwam daar wat vaker. Dus ze kende ook heel veel mensen. Maar ja. wat er daar gebeurde was dat ik ineens mijn moeder zag in haar bijna, hoe moet ik het zeggen natuurlijke leefomgeving. Dus echt nog met die familieleden die daar gebleven waren... dan zeiden, kom meisje, kom bij mij zitten. En ze werd dus weer een beetje het meisje. Ja, en ja. ze dartelde echt over die, over die geboorteweide van haar. Ze, ze, ze brak een tak af en ze maakte er een wandelstok van. En ook niet op het pad willen lopen, maar kom langs deze helling. En ik tracht eraan, shocken. Ja, dat. Dus ik zag haar echt opbloeien. ja. ja. Je hebt wel eens gezegd, ik had natuurlijk uh, ook in dat dorp kunnen blijven... als zij niet de guts hadden gehad om naar Nederland te gaan... dan zou ik een koeienherder zijn geworden met slecht gebit. Ja. Dat moet je tijdens uh, zo'n bezoek aan zo'n dorp uh, heel erg zijn geworden... Hè, om het een beetje plechtatig te zeggen. Dat moet daar tot je zijn doorgedrongen. Ja. ja, nou gaandeweg die reis eigenlijk dat ik dacht van... wacht eens even. Wacht, ik, ik had hier ook uh, kunnen staan scheppen. Kunnen, kunnen gaan hangen, kunnen... Nee, een enorme, ik ben heel, heel dankbaar dat mijn ouders hier naar toe zijn gekomen. Dat is natuurlijk helemaal niet het beeld dat hier um, domineert over zulke mensen. Dat het eigenlijk ook pioniers waren. Ja. Dat ze moedig waren. Ja. Dat ze hier niet uh, geld kwamen ophalen. Bedoel, ja. dat, dat beeld wat later zo, zo, zo ontzettend is gaan galmen. Ja, en kijk, mijn vader heeft zich uh, nou, voor een deel toch gewoon kapot gewerkt. Mijn vader is, uh, ik weet niet hoeveel procent precies, arbeidsongeschikt. Omdat hij, dat zit ook in samen samenleving met Pins... omdat hij arbeidsongeschikt is vanwege een zinkvergiftiging die hij heeft opgelopen. Omdat hij een uh, tank stond schoon te spuiten... die eigenlijk niet nee. schoon had mogen worden. Ja. Dus hij heeft, ja, die zijn echt ook uiteindelijk hier gebleven omdat ze dachten, nee, we moeten hier een bestaan gaan opbouwen. Wat, wat, wat gaat er door je heen om uh, Mort Smeets aan te halen, zou ik bijna zeggen? Als zo'n hero Brinkman uh, zegt... Uh, vrouwen met hoofddoek mogen uh, wat mij betreft geen gemeentehuizen meer in. Ja, provinciehuizen waren het. Provinciehuizen, goed. En, en stadbussen. Uh, ja, dan, ja nou, dan denk ik, dat gaat over mijn moeder. Wat heeft mijn moeder daarmee te maken, joh? Denk ik, hoezo, hoezo mag mijn moeder niet... stel, mijn moeder moet daar zijn... Moet ze dan eerst een hoofddoek afdoen? Ja, wat heeft het voor zin om zoiets te vragen van iemand als mijn moeder? Wat heeft mijn moeder te maken met het uh, politieke debat dat gaande is? Daar heeft, ze toch op... nou, daar heeft ze in principe toch niks mee te maken. Hoe pikt zij dat zelf op, dat soort geluiden? Nou ja, ik heb daar een aantal keren met haar over gepraat. En eerst was ze daar heel erg heel erg omzorgd door. Heel bang. Heel uh, ongerust, moet ik zeggen. Heel bang. Uh, ja, omdat ze natuurlijk ook... Dat, dat die berichten worden gefilterd. Dus hoe dat bij haar terechtkomt, dat weet ik ook niet. Maar uiteindelijk krijgen ze, blijven er een paar dingen hangen. En dan is het oei, oei, oei, oei, oei. En hoe dat zich het meest naar mij heeft vertaald was... Uh, vooral in de periode dat ik dan uh, bijna afstudeerde... maar stichter naar Amsterdam kwam... dat ze toch wel een paar keer serieus tegen me zei... doe voorzichtig, hè. Voorzichtig zijn. En dat ze dan niet precies zei waarom ik voorzichtig moest zijn... Mm. maar dat zij wel voelde dat er iets was. Dat er iets aan het K veranderen krijgt was. Krijgt zij dat dan via Turkse uh, satellietzenders door? Of, of is zij toch, laten we zeggen, consument van Nederlandse media... die dat soort dingen dan hoort? Ik denk beide een beetje. Ze heeft natuurlijk drie Nederlandse kinderen. Uh, dus dat, Mijn zusje is dan intussen weer Turks aan het worden. Ja. Nee. Maar uh, mijn zusje heeft tot het moment dat zij naar Turkije ging bij mijn moeder gewoond. Dus daar zorgde mijn zusje wel voor. Dat ook okay, Nederland dus na, na de scheiding is jouw zusje bij je moeder gaan wonen? Ja. En jij? Ik ben uh, ook nog bij mijn moeder gebleven. We zijn alle drie bij mijn moeder gebleven. En ik ben, toen ik 19 was, ben ik uh, uit huis gegaan. Op Zo plan. snel mogelijk. Je tweede voorstelling van het Vierluik ging over... de vader, de zoon en het heilige feest, ja. knipoog. Ja. Op naar Mekka, ja. een andere reis. Ja. Hoe ging het jullie? Ja, dat was fantastisch. Dat is zeg maar van de, de onderzoeksreizen die ik heb mogen maken... was dat misschien wel het meest bijzondere. Omdat ik... Euh, nou ja, gescheiden ouders. Euh, je bent aan het puberen. Je geeft je pa de schuld. Je wil niks meer met die vent te maken hebben, want dat is een, een lafaard. En uiteindelijk word je wat ouder en denk je... Ja, maar wacht eens even. Hoe lang heb je jouw vader niet gezien? Ik heb hem euh, zeven jaar amper contact met hem gehad. Dus dat er echt periodes waren... van twee jaar dat ik hem één keer belde... en dat was met tegenzin. En uh, dat waren altijd hele rare gesprekken. Waren dat. En uiteindelijk... Wat voor gesprekken? Dan? Nou, ja, uh, dat was bijvoorbeeld omdat zijn vader was overleden. En dat, dat, dat gesprek weet ik nog heel goed. Dat is ook meteen het gesprek geweest dat ik dacht van... dit is niet goed dat ik hem uh, uit het oog dreig te verliezen. Wat gebeurde er dan in dat gesprek? Nou, Hij was bij zijn vader... of ja, bij het lichaam van zijn vader in Boersa, in Turkije... En uh, ik had hem aan de lijn om hem te condoleren. En toen uh, was hij even stil en toen zei hij, ik ben heel verdrietig. Ik ben heel blij dat je belt. Toen dacht ik, oh, kijk nou, weet je, ik ben gewoon de enige die hem belt. Of, mm. zo. of mm. yeah. Dit kan gewoon eigenlijk dit, niet. Dit kan gewoon ja. niet. kan ja. toch niet dat, hij, dat, ik, dat ik over 30 jaar denk, van, ah, wat heb ik... Ge... Even iets laten lopen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar we zijn er nou ontzettend goede vrienden geworden. Ontzettend goede vrienden. En uh, jij ging met hem naar Mekka ja. als, als man die al in de toneelwereld... Ja. In de weer was. Hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe sloeg hij dat gade? Zo'n vak, een totaal ander vak dan, dan werken met zink? Nou kijk, eigenlijk mijn ouders hebben nooit problemen gemaakt daarover. Eh, anders dan... Eh, nee, je moet een echt vak leren. Dus dat, al mijn klasgenoten kregen dat bijvoorbeeld ook te horen. Hij ja, zou niet even een, een echt vak leren. En toen ik uh, zei van... Uh, mijn moeder zei van... Ik wilde zo graag als je dokter of advocaat wilde worden... was uh, een gouden vondst van mijzelf. Uh, ik kan een advocaat of een dokter spelen... En sindsdien hebben ze eigenlijk altijd... gewoon volle map achter me gestaan. Maar uh, nou, bijvoorbeeld dat is, uh, het gegeven dat, dat vader en zoon naar Mekka gingen... terwijl de zoon toch niet echt, wat je noemt, klassiek gelovig was. Agnost. Ja. Ja. Een Agnost ja. Ik weet het niet. Ja. Ja. Hoe, hoe was dat voor jouw vader? Die neem ik aan beleidend. Mijn vader die... Nee, mijn vader zei van, je moet dat helemaal zelf weten. Nee. Jongen, je bent een volwassen man. Daar ga ik niet over. De, er is uh, tussen jou en, uh, en God is er niemand die daar zich daarmee kan bemoeien. Dan moet je helemaal zelf uitvogelen. En ja, dat geloof ik ook. Ja. Nou, hoe je dit nou omzet, zo'n reis met je moeder, zo'n reis met je vader... in toneel, daarover ja. straks, na de files. Inderdaad, verkeersinformatie van de ANWB. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Wezep is de weg afgesloten. En op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht is uh, eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Tussen Sint-Joost en Roosteren staat nog 4 kilometer file. Ze zijn nog bezig met opruimwerk. En op de A7 vanuit Zaandam naar Horen staat tussen Purmerend Noord en Avenhoorn 2 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Ja, goedenavond. Kunststof vanuit Studio Desmet met Sadettin Kermisius. Kermisius. Nou, komt in de buurt. Niet slecht. Ja, Hij is uh, toneelmaker. Hij is bezig aan een vierluik laatste stuk, het gaat over zijn zus, uh, ik zou zeggen... gaat dat zien, somedaymyprincewill.com. somedaymyprincewill.com. .com. En dat is tot uh, eind april, meen ik, ja. ja. En waar kunnen mensen een speellijst vinden? www.troubleman.nl Dat is jouw productiemaatschappij. We hadden het net over de reis die jij met je moeder hebt gemaakt... naar Turkije, ter voorbereiding van een deel van het Vierluik. Naar Mekka, ter voorbereiding van een ander deel met jouw vader... Um, hoe zet je dat soort ervaringen nou om in een, in een stuk? Um, klankborden. Altijd mensen erbij. Die uh, objectief kunnen luisteren. En, uh, en uh, waar je op moet oefenen, eigenlijk. Dus je, je, je komt terug met een, uh, een, een zak aan verhalen. En die ga je leegstorten. En dan al leegstortend en schrijvend en pratend en doende... Uh, komt het? Beschrijf dat is in het proces van, van, van uh, het laatste stuk. Met de regisseur die, ja. die daaraan uh, ja. meewerkt. Uh, ja, Kasper van der Putten. Die, die, met hem heb ik het ook samen geschreven. Hij heeft het uiteindelijk geregisseerd. En wat daar heel leuk aan is, is dat we niet meer kunnen aanwijzen. dat stukje tekst is van mij. En dat, stukje, dat is echt een droom samenwerking. Dat was fantastisch. Dus soms de beurt achter de laptop, terwijl de ander staat te ijsberen. Nou, we kwamen terug met het een. te ijsberen. En hardop ja. te praten. Ja. Dat moet erin, dat moet erin. Ja. Of zal ik even gaan zitten? Of ja. Uh... Um, hoe dat gegaan is... Nou, we kwamen bij mijn zus op bezoek. En zij wist dat zij aan de beurt zou komen. Dus da dat ja, is dan ook... Want, het want vader, en moeder en broer ja. waren al geweest. Ja. Dus zij bleef dus, over. Ja. Ja. En zij had zoiets van, beter wordt het een mooie voorstelling, kerel. Dus die vertelde... Alles wat er te vertellen viel en die had niet eens heel veel duwtjes nodig of zo, dat kwam allemaal vanzelf en dat was een prachtig verhaal. Dus hij was erbij, de regisseur. Hij was erbij, ja, hij is met mij meegegaan. Met wat voor verwachtingen gingen jullie naar Istanbul toe? Nou, ja, echt de, gewoon heftige scenario's hadden we ons voorgesteld, ja. Namelijk? Uh, slaafs meisje dat niet uit huis mag komen en uh, totaal ja, in een soort gouden kooi gevangen zit en. Uh, uh, de Europese bruid die uh, angstvallig wordt bewaakt. gevangen genomen. Ja, ja. Was je zus niet ja. heftig beledigd dat je er zulke veronderstellingen... over zo'n sterke dame op na je? Nou, ze konden wel om lachen eigenlijk. Ze lachte hem gewoon uit. Dat Groot gelijk dacht maar. je dat? Ah. Ja. ja. Want dat vertelde je wel aan haar, neem ik aan. Nee, ik heb dat toen, toen ik daar was, heb ik wel gezegd... Van, ik, ben echt, ik ben zo trots op je meisje, ik ben zo blij voor je. En ze was toen net in verwachting ook. En dat was Want allemaal... wat, wat trof je aan dan? Wat helemaal haak stond op jouw ja, Ja, ja. ja. Ja, wat, een, zag je? wat zag je? Een man die helemaal gek op haar was. En, uh, en zij net zo gek op hem. In een heel mooi huisje in een hele mooie volkse buurt in Istanbul. Uh, een van de voorwaarden die ze had gesteld was bijvoorbeeld... Uh, ik wil nog steeds uh, HBO en, uh, en Comedy Central. En Amerikaanse zin dus met kwaliteitsspul. Ja. Ja. Dus ook uh, bijvoorbeeld dat we daar waren, dat zei ik moet wel op tijd terug zijn... want ik wil die serie nog kijken, die komt straks. En ik ben... He? He? Oké, oké. Eigenlijk nog steeds hetzelfde meisje uit Sudsfet... dat ik ja. ken van voordat ze uh, die hoofddoek ging dragen. En dus gewoon het leuke bij de meisje dat Star Wars te gek vindt... En, uh, op een gegeven moment even verdween... omdat ze dus een uh, vrome, vrome moslima leek te gaan worden. En nu in Istanbul is ze weer helemaal... Want wat gebeurde er dan in die fase? Ze koos op een zeker moment voor de hoofddoek die ze uh, eigenlijk nooit had gedragen. Nee, nee. Hoe ging dat dan in de tijd nog in Nederland? Dat was uh, rond haar uh, 21 ste begon ze daar voorzichtig over. Van, we hm, moeten dat niet dus doen. En uiteindelijk heeft een aantal dingen meegespeeld. En in de voorstelling zit uh, dat fragment wat de druppel was... Zij ze is, ik ga een hoofddoek dragen, want ik ben uh, mijn mama is ook al naar Mekka geweest. Dus laat ik het maar doen. Wat, wat zette haar daartoe aan in essentie, denk je? Nou, ik denk dat ze... Uit de gesprekken die ik met haar daarover heb gevoerd... Ik denk dat ze dacht, volgens mij, als ik dit doe, word ik een stuk serieuzer genomen. Hm. Word ik een stuk volwassener. Want ze had, ze had die... Uh, die de Özgür, had ze ontmoet toen ze 21 was. Hals over kop, helemaal verliefd en gezegd... ik ga trouwen in Istanbul. En wij hadden allemaal zoiets van... nee, meisje, je bent verliefd gewoon op Istanbul. Toen niet zo gek. Dat gaat niet gebeuren. En waarschijnlijk moet er op een gegeven moment meegespeeld hebben van... nee, maar wacht even, ik ben, gewoon, ik ben gewoon het kleine meisje van de familie. En niemand neemt me serieus. Of hmm. zoiets. Toch Sommige luisteraars denken van... Hey, dat is wonderlijk, een daad van onderwerping aan de islam... die eigenlijk emancipatoire... Ja, is. ja, maar dat was ook voor ons een ontdekking. Dat was echt de grote ontdekking voor ons ook. Van, wacht eens even. Uh, ik zei het net tegen Veronique zei ik ook. Van ja, de Prins op het de Witte Paard. Van kunststof, ja. Prins op het Witte Paard. Ja, dat zal wel. Maar zij heeft hem dat paard gegeven. Zij heeft... Zij heeft zichzelf... Besloten ja. uh, om hem tot die prins uit te roepen. Ja. ja. Dat door is een aantal... Uh, ja. Uh, ik zei net al die speelkaarten. Door een aantal kaarten te spelen. En volgens mij... Het lijkt erop dat ze dat gewoon heel slim gedaan heeft. Hoe is ze aan die man gekomen? Nou, ze heeft hem ontmoet op de vakantie in Istanbul. In een internetcafé. Ja. En hij heeft haar geschaakt. Hij heeft haar echt versierd. En zo middelbaar schooltrucachtigheid. Uh, uh, hij was uh, degene die in zo'n internetcafé... achter de hoofdcomputer zit en alles overziet. En hij dacht, zo, dat is een mooi meisje, zeg. Waar al die jongens naar zitten te loeren en uh, op afstappen. Laat ik eens wat proberen. En hij liet vervolgens haar beeldscherm uitvallen. Meerdere malen. In de hoop dat, dat zij. Goed, goedkoop zeg. <laughs> ja, fantastisch Jezus, toch? Man. En zij had echt zoiets van, wat is dit nou? Wat is dit voor internetcafé? Uh, alles is hier kapot. En, uh, en uiteindelijk dus zo probeerde haar aandacht te krijgen en haar te helpen. van, Oh, is er wat aan de hand? En, uh, ja. en uiteindelijk uh, laat op de avond een keer dat zij hardop zei van ik heb zo'n uh, trek en een stuk taart. En dat hij zei van ik ga het daar voor jou regelen. Let op. En ja. toen zei hij van Een oh, slijmballer. Gewoon een ja. slijmballer. Goed hè? Hey, en, daarvoor in Nederland nog had zij, meen ik, dat zit althans in de voorstelling, gecheckt. Ja. Op wat voor soort sites? Uh, ze was uh, sowieso een grote MSN-gebruiker. Uh, uh, MSN Echt een groot gebruiker was ze. En uh, Marok, Marok.nl. Ja, dat is ook wel weer grappig. Een Turk. En Turkse die oh, naar nou ja, Marok.nl het het het, gaat. Ja, dat loopt allemaal door elkaar, ja, allemaal door elkaar in. In. Maar dat is, is de een... site waar je Jan ja. Alleman ontmoet, dingen uitwisselt. Nou ja, je kan daar bijvoorbeeld, uh, heel blunt uh, voor de gevoelige luisteraars... je kan daar bijvoorbeeld uh, de vraag stellen... anale seks, mag dat van de islam? Ja. Maar je kan daar ook de vraag stellen... ik ben op zoek naar een auto voor de vakantie... het liefst een Volkswagen, type dit en dat, bouw dus en zo... En jouw zus die, die zocht, zocht nee, een je auto? Kan, je kan daar van alles. Je kan daar van alles vinden. Of zocht, zocht je zus iets anders? Ik bedoel, wat zocht zij? Nou, ik denk zingeving. Ik denk dat ze gewoon op zoek was naar iets. Naar zichzelf. Naar dat ze misschien op zoek was naar contact of misschien naar... Mensen die een beetje in dezelfde ja, situatie zaten. Uh, het levert een fantastische scène op in het, in het toneelstuk. Hm. Hebben jullie die, die, die teksten, die, die chatkreten die jullie ja. uitwisselen... Ja. hebben jullie nou ook letterlijk van die site gehad of hebben jullie die Een aantal wel. Ja, we zijn, uh, we zijn zelf ook veel op die site geweest. En het is fantastisch, het is fantastisch. Uh, eigenlijk, die paar zinnen die we er net aan hebben gewijd... doet uh, geen recht aan Marok.nl. Want het is echt zo geestig, zo goed. Het is nieuws, het is lifestyle, het is feesten, het is godsdienst. Maar het is ook, uh, dat zit er um, een categorietje dat heet sterke verhalen. En dat zijn een soort tonnetjes. En in die stijl hebben we die scène gebouwd. Dus dat iemand zegt van, oké, okay, ik ga jullie een verhaal vertellen... en als jullie het goed genoeg vinden, ga ik ermee door. Mm -hmm. En dus dan... Nou, een stuk tekst, een A4'tje. En dan staat er zo heel netjes onder van... nou, uh, ik hoor het wel als jullie het leuk genoeg vinden om door te gaan. En dan komen de reacties van... oh, je schrijft echt zo goed, ga alsjeblieft verder, ik voel met je mee. En het zijn meestal hele pijnlijke verhalen... hartekreten over gebroken harten of uh, dat soort... Uh... Dus, dus eigenlijk is, is het hele verhaal wat jullie vertellen in deze voorstelling... somedaymyprincipal.com... Uh, nou, één op één het verhaal van jouw zus. Juist. Wat heb je erbij verzonnen? Is er überhaupt iets... waarvan je denkt, nou ja, dat is dan toch aan de fantasie ontsproten? Ja, misschien hebben we sommige dingen wat meer aangedikt, denk ik. Maar dat is wat ik net zei, het verhaal een handje helpen. Ja. Maar in principe... Nee. Nee, en, en, en als iemand dan zegt, ja, maar dan is het dus eigenlijk helemaal geen kunst... dat is gewoon realiteit... Ja. Dan is dat ook gewoon zo. Ja. Maar het ja. levert echt iets fantastisch op. Je staat daar met de sedist een pot te rammen. Hm. en tegelijkertijd hele subtiele dingen te doen. Het is toch. In, in de uitvoering van die realiteit, ja, prima, buiten tuurlijk. gewoon artistiek. Tuurlijk, ja, ik, ik, bedoel, ik sta wel gewoon een tekst die ik heb moeten leren... 30 pagina's, die sta ik wel te spelen. En het is natuurlijk ook wel de, de, de subtiliteiten van... nee, wacht even, we moeten dit blokje zo doen, zodat we... Ja. En je moet, ja, je moet wel de, de trucjes toepassen... En als je dat. Ja, dat, dat noem je kunst. Ja. Ja. Ja. Als, je, als je dit, dit, dit vertelt, dan kun je je dan ook voorstellen dat jij zelf je zus zou zijn geweest? Dat je, ja. dat je zelf naar dat land zou zijn afgereisd? Nee, ik had mijn zus moeten zijn. Uh, mijn, mijn ouders kregen dus mijn broer. Ja. En toen wilden ze nog een meisje. Maar ja, dat was ik. En daarom is mijn zusje geboren. En ik had dat heel sterk op het moment dat ik tijdens de bruiloft in 2011 in Istanbul... dat ik aansloot in de rij familieleden die mijn zus ging omhelzen en afscheid ging nemen. En ja, toen zag ik daar, ja ik zag daar gewoon mijzelf staan. Dat was gewoon, van, ik had daar gewoon kunnen staan. Daar, daar, daar moet op de een of andere manier... Uh... In de verte in jouw brein het idee zijn genesteld. dat, dat, dat je ooit die er ook zou aantrekken. zoals je in deze voorstelling Wellicht doet. Wellicht. Dat, dat, zou, dat zou interessant zijn om ooit nog eens een keer met een psycholoog uit te volgen. Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk. zou je jezelf ooit zien vertrekken naar Turkije. zoals zij heeft gedaan? Nee. Waarom nee. niet? Nee, ik, ben, ik ben super blij hier. Ik ben hartstikke gelukkig in Nederland. Maar zij was dat ook? Nou, kennelijk niet gelukkig genoeg. Maar wat is het verschil? Wat heeft haar, haar kwartje die kant op doen vallen, denk je? Ja, ik denk, ja, ik denk het feit gewoon. Ja, het feit dat zij een meisje is. Ik denk dat ik. Ik denk dat doordat ik zoveel kon en zoveel mocht en zoveel vrijer was. Dat ik me veel meer heb kunnen wortelen hier. En uh, daar tegenover staat dat zij. Ja, ze mocht niet eens in de eentje met de trein naar Amsterdam. Uh, dat Van soort, wie of wat niet? Nou ja. Dat werd nooit zo uitgesproken, van je mag niet ineens naar, naar Amsterdam met de trein. Maar er zijn veel subtielere. Dat zijn al die gemeenschapscodes. Dat is een hele. Binnen de Turkse gemeenschap. Ja, dat is een hele, een, een, een, een hele collectieve uh, samenleving. Maar voor goed begrip, waarom mag je wel vanaf bewijs van spreken een buitenwijk in Istanbul. Met, met, met, met een trein of een tram of God me gereden wat naar je werk en, en niet als je in Nederland woont? Ja. Dat is een goede vraag. Nee, maar dat zou ik graag begrijpen. Ja, dat zou ik ook graag begrijpen. Ja. Dus dat zijn en... de grote raadsels. Dat de... zijn die vrouwen die hier in Amsterdam-West... dat zijn die 400 vrouwen die in Amsterdam-West zitten... die uh, het huis niet uit mogen en, en, en na 30 jaar nog geen woord Nederlands ja. spreken. Ja. Maar dat krijg jij ook niet uitgelegd. Ja. Kijk, zo'n meisje, zoals mijn zusje... dat door de broer naar de werk wordt gebracht... en die wordt gecontroleerd op of ze... als ze inderdaad van de werk komt, meteen naar huis komt. Dat is niet... Om, dat is niet vanuit slechtheid, dat ik, dit is, ik weet het, dit mm. is een hele, hele cliché, ik weet het, dit is een hele cliché opmerking dit, want het is echt puur uit liefde om dat meisje te beschermen tegen al die vreselijke invloeden die die jongens zo goed kennen. Die jongens die kennen uh, de wilde buitenwereld. Die jongens die hangen tot vier uur s'nachts in de bar en gaan daarna nog naar uh, die ene toko die open is. Mm. Die jongens die uh, drinken zich klem, die jongens die feesten zich die, helemaal. Dus zeg. die jongens die beschermen die zus tegen mensen die Zoals zij zelf zei. zijn. ja. ja. Ja. En dan kun je maar beter terug naar Turkije. En dan heeft het op, op de een of andere manier ook een link met die brain drain. waarover je zoveel hoort. Dat steeds meer jonge Turkse mensen zeggen. ja. het is hier niet leuk ja. meer in dat Nederland. de opleidingen zijn oké, okay, maar waar blijven vervolgens de banen? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Maar voor deze voorstelling hebben we daar niet de nadruk op willen leggen. We hebben voor deze voorstelling juist die andere invalshoek. die je niet verwacht. Kijk, vorige week. ik zeg tegen jou. hé, hey, ik heb een voorstelling gemaakt. over mijn zusje. die zijn hoofddoek gaan dragen. en naar Turkije gaat. En je denkt, ach. Oh, ja. ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar dat verhaal kennen we. Dan laten we dat verhaal even opnieuw vertellen. Maar dan net een tikkeltje anders. Kijk, het komt wel aan bod dat ze draagt een hoofddoek... en ze wordt uitgescholden. Maar volgens mij hm. weten we dat intussen. Hm. Weten we intussen dat jij en ik naar dezelfde functie kunnen ja, solliciteren? Ja, maar er speelt iets anders nu. Er is een grote beweging gaande van duizenden uh, Turkse mensen, getalenteerde Turkse mensen... die zeggen, ik ga die baan uh, in Ankara zoeken. Ik ga die baan in Izmir hm. zoeken... Hm. Nou, wat ik net zei, mijn zusje die kan hoogstwaarschijnlijk gewoon op het Australische consulaat werken. Omdat ze in Nederland, op de Nederlandse middelbare school, Engels in de vakkenpakket had. En de Engels is honderden malen beter dan de doorsnee Turk in Istanbul. Hmm. Maar merk je dat ook in jouw eigen kennissen, vriendenkring, dat, dat uh, ja, Turken zeggen ja. dat Nederland... Hmm. Ja, zeker. Wat, wat, wat zie je daar dan van? Nou, mensen die bijvoorbeeld een, een hbo-opleiding achter de rug hebben en die een aantal keer te vergeefs hebben gesolliciteerd en denken... ja, maar wacht even, daar zit gewoon een bedrijf dat op mij zit te wachten. Hè? Daar in Turkije ja. dat booming is. Ja. Ja. Is dat iets waarvan je zegt, ja, jammer? Of nou ja, zo is het gewoon, of fijn? Of hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, ik persoonlijk vind dat jammer. Ik persoonlijk vind dat jammer. Ik persoonlijk heb daar... maar dat heeft te maken met dat ik daar uh, meer buikgevoelens bij heb. Dat ik, ah, uh, denk... Uh, ik denk aan mijn ouders die bijna 40 jaar geleden hier naartoe kwamen... en oh, keihard hun best deden. En, en ik denk dan, ja, maar dan kan ik het... Ik persoonlijk kan het dan eigenlijk ook niet maken om te zeggen... Oké, okay, bedankt hè, doei. Nee, nee, nee. Dat, uh, dat is... Uh, persoonlijk is dat. Maar dan nog ook, in het grotere verhaal... Ja, dat is heel jammer, want het is ook een soort... Ja, het is niet alleen maar de handdoek in de ring gooien, maar het werkt twee kanten op. Hè. Het werkt van, oh, dat is zo treurig, dat rapport dat een paar weken geleden dan verscheen van die acteurs die gingen solliciteren bij uitzendbureaus bureaus en die baan niet kregen. Onder andere namen, ja, dat dat die dat wel dan, kregen. Dat ja. dat dan toch zo in elkaar steekt. Als je een Turkse steekte. naam gebruikt, uh, dat je 50% minder kans hebt. Ja, ja. Dat, dat, dat, en dat is gewoon ja, dat is ja. vreselijk jammer. Dat is zo treurig. Laten we nog even uh, terugkeren naar jouw uh, vierluik. Hè? Wat, wat is, denk je, nou alles bij elkaar de bottomline geweest? De, de, de, de mededeling die je hebt willen doen. Wat heb je ons willen voorhouden hiermee? Dat achter elk kopje, elk nieuwsflitsje, dat daar mensen zitten. Daar gaat het mee om. Ik ben op zoek naar de mens. En als jouw dramaturg zegt, wat ze schijnt te hebben gezegd... Uh, deze reeks is een biecht... Ja. Wat bedoelt ze dan? Dat is... Uh... Dan komen we bij de hypocriete eikel. Toch? Ja. De hypocriete eikel. Ja. Vertel. Ja, ja, maar wat ik dus zeg... Kijk, ik heb dus... Zoveel geluk gehad. Ik ben... Uh, ik, ben uh, ik ben dus... Ja, tot nu toe kloppen, oren trekken. Mijn moeder vindt dat ik dit soort dingen niet mag zeggen. Ik ben goed op mijn pootjes terechtgekomen. Bij wijze van, even... Maar dat... Uh... Bijvoorbeeld mijn broer, daar, over die voorstelling hebben we het nog helemaal niet gehad. Mijn broer en ik hebben exact hetzelfde verhaal. Echt gewoon dezelfde vrienden, dezelfde woonwijk, dezelfde sportclub. En er zijn een één of twee momenten geweest die ervoor hebben gezorgd... dat we zo erg op verschillende plekken terecht zijn gekomen. Nou, dat bijvoorbeeld... Wat voor momenten? Nou, uh, mijn broer is bijvoorbeeld één keer... Uh, mijn broer is geen brave jongen, Laten we dat, dat, dat, dat zegt hij zelf ook. Ik heb uh, veel nadigheid uitgevroten, Maar dat ene ding, dat ene ding, dat is, dat is het geweest... wat hem uiteindelijk de spreekwoordelijke das heeft omgedaan. Hij is ooit uh, beticht van een greep uit de kas. Hmm. Hij heeft alle nadigheid, uh, daar praat hij graag over. Dan zegt hij ook van ja, heb ik gedaan, heb ik voor geboet. Uh, ja. uh, yeah. Maar dat ene ding dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk in een soort traject terecht ben gekomen... van okay. moeilijk opvoedbaar... En, en, op, op, op, en met jou op, op, op, ging het op, op, goed. Maar nog steeds is hier de vraag niet beantwoord waarom het hypocriet zou zijn. Dat jij nu succes hebt, dat je mooi toneelwerk uh, maakt, dat je wordt toegejuicht, dat is dan toch gewoon jouw verdienste? Dat heb je dan toch gewoon picobello gedaan? Misschien wel, ja. ja maar dat, uh, dat is uh, hoe ik misschien in elkaar steek. Dat ik uh, met, een, uh, met een heel westers christelijk schuldgevoel rondloop misschien wel... Dat het je te goed is gegaan. Nou ja, dat ik me, dat ik me, omdat ik ermee bezig ben geweest... dat ik kijk naar, het, naar dat milieu van, van, van, van die familie van mij. En dat ik denk van... Ik heb het verlogend? Nee. Nee. Wat dan Nee, Dat ik denk van, ah, is, dit, is dit wel... Kijk, die voorstellingen over die uh, familieleden... Uh, die ook over grotere dingen moeten gaan. Ik ben ook heel blij dat je een aantal dingen erbij haalt... die niks met mijn, mijn zus te maken hebben... of met mijn vader of mijn moeder... Je gaat ook heel erg naar jezelf kijken. Hè? Je gaat ook zelf kijken van, oh, wacht eens even. Oh, en toen is er dat gebeurd. Of toen heb ik dat gedaan. Of toen heb ik dat nagelaten. En vooral in de voorstelling over mijn zusje, over deze voorstelling... wordt er echt een kop aangewijd. Waarin bijvoorbeeld dat meisje. dat nou, Moet ik nou die opleiding gaan starten? Moet ik nou die opleiding gaan starten? En dat er vervolgens mijn moeder mij belt en zegt. van Sadettin, kom dan naar Zutphen. Praat jij dan met haar? Dat ik dat één of twee keer doe. Maar voor de rest dat ik toch echt heel druk met die opleiding ben. Dat ik echt, ja maar ik ben hm. zo bezig met mezelf. Hm. Hè? En dan nu een voorstelling overmaken dan kan ik de link met hypocrisie vrij gemakkelijk maken. Ja, nou, ja, goed. nou ja, dan is het een beetje opportunistisch... om dat materiaal uit je familie te gebruiken. Maar dat doe je toch op een hele chique manier. Dat probeer ik manier. wel te doen. Ja, natuurlijk. Je, je, je, je, je geeft het prachtig vorm. Mensen gaan bijna gesticht naar huis. We hebben ja. door die zaal in Alkmaar liep leeg zaterdag. En, en iedereen had zich niet, eens waanzinnig, niet alleen waanzinnig vermaakt... maar had ook het idee, jezus, ja, zo mooi en gecompliceerd is het leven. Ja. Nou... Ik zou zeggen, dat is dus. Geef je, een, ja, maar dat bedoel ik met het, het, dat achter elk kopje en. Ja, maar lijntje. geef jezelf daar dan geen straf meer voor, zou ik zeggen? Nee, maar dat doe ik niet. Nee, maar, maar het is geen straf. Okay, nee, nee, maar, nee, nee. maar ook niet door dat soort titels op jezelf uh, los te laten. Oh, vind je? Nou ja, goed. Vind je dat. Uh, ja, niet, ik vind niet. dat wel relativerend eigenlijk. Nou, oké. Okay. Het is je gegund, maar nee. het hoeft niet voor mij. Nou, oké, okay, prima. En jouw vriendin, Saar van de Berg, die, die, die heeft nog wel iets interessants. Verloofde, Verloofde ja, wat nog, nog mooier. Die, die heeft nog wel iets moois gezegd tegen de redactie van Kunsthof. Dat het ook een mooi contrast is tussen één brok testosteron met die elektrische gitaar. Ja. En bijna dat muzikale geweld op de bühne. Die haantjes dus. En dat zachte, dat feminine. Ja. Hè, Speelt, speelt op de een of andere manier dat, dat genderaspect een rol bij jou? Dat, dat aspect van geslacht, man, vrouw, die tegenstellingen, werk je daar bewust mee? Ja, tuurlijk vooral bij deze voorstelling. Maar dat, dat, dat, uh, dat kwam allemaal vanzelf. Het uh, diende zich aan dat terwijl we daarmee bezig waren, al vrij snel zeiden we van ja, nee, we zijn wel uh, alleen maar mannen. Ha, ha, ha. Maar. We kwamen daar gaandeweg achter dat zelfs in 2012 in Nederland... het nog steeds uitmaakt of je een jongen of een meisje bent. En dan vooral bij dit thema, dit onderwerp... Dus was moest dat het zo een rol groot. spelen? Ja, ja. tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Ja. Er zijn heel veel vrouwen die... Het oh, is misschien een gevaarlijke uitspraak, maar heel veel vrouwen die... Uh, gered moeten worden of zichzelf moeten redden of hulp moeten krijgen. Of, weet je, we zijn daarmee bezig en de, de, de media staat bol van dat onderzoek... dat verschenen is van die 400 vrouwen die hier naartoe zijn gekomen... omdat ze dachten, jee, het Westen... en dan toch in een appartement in vaart zitten. Ja. Of uh, weer een bericht over een Turks meisje dat weggelopen is van huis. En... Ja, jij gaat trouwen Snap met een, zijn... wat is het, een Vlaamse actrice. Het is een West-Vlaamse ja, een, een West katholieke actrice. Ja, ja. Is dat nou op de een of andere manier, denk je, een bewuste keuze? Niet met een Turkse vrouw? Of oorspronkelijk Turkse vrouw? Ik ben gewoon... geen leukere vrouw tegengekomen. En wat vinden je vader en moeder ervan? Een niet-Turkse vrouw? Prima. Geen probleem. Nou ja, geen, ja, er zijn natuurlijk wel die typische... Uh, multiculti uh, grappige toestanden... dat als haar ouders mijn ouders ontmoeten... Uh, in het kader van de verloving en willen proosten dat haar ouders het met champagne doen en mijn ouders met een glas appelsap. Ja, dat ah, is ah, mee te leven. Ja. ja. Nee, maar ja, als ik een meisje was geweest, breng ik aan tegen. Dan? Vergeet het maar. Wat zou er dan zo schandalig ja, zijn dan, geweest? Dan, dan, dan als ik een meisje was geweest en ik zou met een, een niet-islamitische jongen trouwen, dan, dan kom ik uit een familie. Zoals heel veel jongens en meisjes uit dat soort families komen die zeggen: nee, hij moet eerst moslim worden. Kijk, die brug, oh, waarom, dan, waarom die, die, die belachelijke tegenstelling? Sorry, dat woord belachelijk gebruikt, ja, maar dat ervaar dat, ik toch zo. Omdat dat onze ouders en grootouders zijn die uit de jaren zestig komen. Wij staan op het punt om de avonden uit te brengen. Snap je dat? Begrijp je wat ik dan bedoel? Dus je moet eigenlijk, als je aan mijn ouders denkt en hoe ze daarover denken... dan moet je denken eigenlijk een beetje aan je grootouders. Hmm. Er moet nog, die nog steeds denken van, een, band wat? Je een band gebroken worden. Ja, jullie gaan samenwonen ja. en niet trouwen. Zoals de he? heeft gedaan met ja. de avonden, ja. Jouw vader uh, en je moeder zijn gescheiden. Gaat jouw moeder nu dus ook terug op een dag naar Turkije? Dat hoor je dan ja. ook van? Ja, ze gaat op een dag wel terug. Dus zij zit nu op een fletje. Ja, en uh, ze woont uh, vlakbij haar uh, kleinkinderen. Mijn broer die heeft twee zoontjes. Waar ze helemaal gelukkig mee is. Dus is, uh, ze is eigenlijk een beetje aan het wachten op het moment dat ze kan. En je vader? Mijn vader die gaat nergens in. Is hij he happy hier? Die is dolgelukkig, joh. Ja, ja, ja. Ondertussen wordt hij nog vaak uitgelachen. Ja, ja. Ja, achter de rug om. Waarom dan? Ja, maar, ja zo zijn mensen. Mensen zijn gewoon... Waarom, mensen zijn waarom, hele waarom, nare, waarom, pijnlijke, grappige wezens. Waarom die... wordt hij uitgelachen? Nou ja, omdat hij... Uh, nou, heel concreet. Heel concreet voorbeeld. Uh, mijn uh, vader die is uh, ambtenaar voor justitie. Hij werkt op, de, op, op het gerechtshof in Arnhem. En daarvoor zat hij in Zutphen, waar ook een rechtbank zit. En uh, daar vertelde hij mij op een gegeven moment van... ja, maar jij weet helemaal niet of waar je het over hebt, jongen. Want jij hebt alleen maar van die linkse, tolerante mensen om je heen... die jou fantastisch vinden. Hè, ik zit nu ook in jullie programma, ja, bijvoorbeeld. Ja, Hè? Ja. Hey. Maar uh, hij zei, jij kent dat helemaal niet. En ik ben heel blij voor jou, maar jij weet niet hoe mijn collega's... Achter, als ik dan binnenkom, e-mailtjes naar elkaar sturen van... Ja iets grappigs over keihard die Turk. moeten lachen, keihard ja. moeten lachen en als ik vraag wat is er zo grappig, dan worden de laptops dichtgeklapt. Ik denk dat in jouw moeder in dat flatje en jouw vader daar als ambtenaar nog wel eens hier een heel mooi vijfde toneelstuk zou kunnen zien. Nee, nee, nee, nee. Ik denk dat het is klaar. Ja. Het is klaar, Deze reeks is klaar. Misschien kom ik zelf nog aan de beurt over een jaar of nou, vier. Ik zou toch ook heel uh, graag een keer zien op de bühne hoe het met ze afloopt. Maar... Ja, maar mijn verhaal is nog niet afgelopen. Dus Oké, okay, daar nou wachten, we nou ja. wachten we op. Goed, Zadit, um, een minuutje nog voor ja. jouw tegeltekst. Ja. En ik vertel ondertussen even dat er twee dingen... natuurlijk straks uh, achter te beluisteren is hier op Radio 1. Arnold Merkies is de gast. Hij is een nieuw Kamerlid voor de SP, woordvoerder Financiën. En Alice de Bruin praat met hem over zijn eerste maand in de Kamer. En over wat hij wil bereiken. Zadit, uh, jouw tegeltekst hier aan het eind van Kunsthof die luidt. 1, 2, 3. Jij maakt ottoman klap. Uh, Oké. Okay. Uh, <laughs> U bedoelt? Um. <laughs> uh, de, de, o, de ottoman klap, de Osmaanse klap. Ja. Dat is een, een kreet die wij heel veel hebben gebruikt tijdens het repetitieproces en alles eromheen. Het is het, uh, de Turkse variant van uh, de billenkoek. Oké. Okay. Dus uh, de, de, geef, er een, geef, geef er een ram op. Geef er, gewoon, geef er een vliegtuig. op. Gaan we doen. Ja. Billenkoek. Ja somedaymyprincewill.com tot eind april te bezien. Ga daar naartoe. Het is een fantastische voorstelling. Dit was kunst. Dank meneer In Dit was aflevering 2500. 72-2572. Morgen praten wij met schrijfster Christine Otte over haar roman Om Adem te kunnen halen. Tot dan. Radio 1. Hey. Kunststoff. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Twee oude meesters van het Nederlandse toneel. Bram van der Vlucht en Joost Prinsen voor het eerst samen in het theater. Zangeres Jana Schra durft eindelijk zichzelf te zijn op het podium. En waarmee gaat modeontwerpster Marga Wijmans ons op de Amsterdam Fashion Week verrassen? U ziet dit in Kunststof TV zondag iets na 6 uur op Nederland 2.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 Ouderenombudsman.nl De Ouderenombudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. De Nederlandse kinderopvang is ten prooi gevallen aan Amerikaanse springhaankapitalisten. Met honderden miljoenen handelen ze met onze crashjes. Onze kinderen zijn daar de dupe van. Een nieuw seizoen van de Slag om Nederland vanavond om vijf voor half negen op Nederland 2. Bij de VPRO. Uw wagenpark is al elektrisch. Uw personeel werkt steeds vaker thuis.